Is het hier? José? Die man zei het laatste huis rechts, senor. Dit is het laatste huis rechts. Het is een herberg. Kijk u maar, een uithangbord. En een brandlicht. Het ziet er anders niet erg herbergzaam uit. Maar we hebben niet veel keus, begrijp ik. Ja, dat is hier, senor. Die man zei dat het zo heette. Hoe heette? La isla del Zuenio traidor. <laughs> dat is een vreemde naam voor een herberg. Nou, laten we maar eerst eens even een polshoogte gaan nemen binnen. Ik wil wel weten waar ik aan toe ben. Als ze een kamer voor me hebben, kan je de paarden uitspannen. En... Senor. Still, Mom. Goedenavond. Neemt u mij niet kwalijk dat ik zo onbesuist kon binnenvallen? Maar ik ken dat lied. Goedenavond. Wat kan ik voor u doen? Dit is toch een herberg, niet? Door een samenloop van omstandigheden. Mijn koetsier hier is zo onachtzaam geweest een van mijn koffers te vergeten in Cadiz. Waar we vanmiddag de siesta hebben gehouden. Eh, omdat ik er uiteraard niet veel voor voel om voor zijn plezier die hele rit mee terug te maken. U wilt hier overnachten. Ja, daar komt het op neer. Anna? Anna! Wat is er? Oh. De senor wil een kamer. Uw bagage, senor. Die ligt nog in de wagen. Misschien wilt u de koetsier helpen de paarden uit te spannen. José, je kan het beste de ruim nemen. Zorg ervoor dat je morgen nog gewoon terug bent. Als je een beetje doorrijdt, kun je in Kadi's nog een paar uur slapen. Kan ik die kamer eerst even zien? Anna? Nou. Volgt u me dan maar Dank u Del Traidor, het eiland van de verraderlijke slaap. Het verhaal bij een Spaanse gravure uit de 19e eeuw, geschreven door André Kuiten. Die heb ik hier. Die had hij mij beneden al overhandigd. Oh, waarom zegt hij dat dan niet meteen? Komt u maar verder. Nou, dat zal wel gaan. Dat is maar goed ook, want we hebben niet veel anders. U moet zeker nog eten ook. Als dat zou kunnen, graag. Nooit komt er iemand, en als er dan iemand komt, dan komt die s'avonds laat binnenvallen. We stonden op punt naar bed te gaan. Het spijt me. Misschien helpt dit u over uw bezwaren heen. Oh, dank u. Vreemde naam voor een herberg. Zegt u? La Isla del Sueño Traidor. Oh, dat is iets van een man. Ja, ik hoorde hem zingen. O muerte cruel. Ramon? Ramon, waar zit je? Oh, hij is natuurlijk nog met uw rijtuig bezig. Gaat u toch zitten? ...die het vuur natuurlijk ook weer bijna laten uitgaan. Oude gitaar is dit. Moet zeker zo'n honderd jaar oud zijn. Ik zou er maar vanaf blijven als ik u was. Maar hij houdt toch niet van als iemand dan dat ding komt. Goed, zie is al op weg. Moeten deze koffers naar boven? Graag. De senor moet nog eten. En? Is dat een probleem? Laat u zitten. Dank u. Misschien wilt u een glas wijn? Graag. Uh. Het is niet veel wat ik u kan aanbieden, maar de wijn uit deze streek is bijzonder. Maar misschien bevalt ze u niet. Het is hier een moerassig gebied. Alsjeblieft. Dank u. Ah, ik zie wat u bedoelt. Een beetje sombere smaken. Wrang ook. Maar inderdaad bijzonder. U komt uit het noorden. Biscayen. En zoals mijn stem en lansaard verraadt, zo verraadt uw stem de uwe. U komt ook uit het noorden. Als ik me niet vergis, Santander. <tus> U hebt scherpe oren. Ja, Santander. Maar ik ben er in geen dertig jaar geweest. Misschien heb ik het daar gehoord: dat lied. Welk lied? Om Muerte coel. Oh, dat. U vergist u. U kunt dat lied niet eerder hebben gehoord. Althans, het is niet erg waarschijnlijk. Ik heb geen haast met die koffers. Ik heb niet alleen scherpe oren, maar ook een goed geheugen. Dat lied. Zoals een vergezicht of een bepaalde geur. De zweem van een geur ontsprotseling kan terugbrengen tot op de rand van een herinnering. Zo voelde ik toen ik u hoorde zingen de jaren van me wegvallen. Ik was opeens weer jong. Het, het moet iets van heel vroeger zijn. Ik ben bijna veertig nu. De senor is een dichter. Ibanez is de naam, Juan Ibanez, En ik ben geen dichter. Ik heb reden om aan te nemen dat u een dichter bent, senor Pardo, Ramon Pardo. Ja. Isla del sueño traidor. <laughs> Hoe bent u ertoe gekomen, zo'n merkwaardige naam voor uw herberg te kiezen? De ene naam is zo goed als de andere. Het zou bijgelovige lieden kunnen afschrikken. Maar u bent niet bijgelovig. Nee, en ik schrik niet gauw. Wilt u dat lied voor mij zingen? Nee. Ik wil wel iets anders voor u zingen. Een traditioneel liedje uit Murcia. Takerak je galo. Tengga de bidrio, tenga de bidrio. Dit kent u wel. Mensen die in een glazen huis wonen. Tak de bidrio. tenga de bidrio. Rake rake al dejaro tenga de vidrio tenga de vidrio no de pi tirar piedras piedras al del vecino al del vecino no de pi tirar piedras piedras al del vecino al del vecino Gewoon het spreekwoord u kent de rest mensen die in een glazen huis wonen We moeten niet met stenen gooien al del vecino En nu zal ik uw koffers naar boven brengen. Is er. Ruim de tafel af, Senorie Bagnet heeft gegeten. Ik behoor u te vragen of het u heeft gesmaakt. Ik behoor u te antwoorden dat het mij uitstekend heeft gesmaakt. Elke streek in Spanje heeft zo zijn eigen tradities. Chuleta's bereidt men in elk dorp anders. En zoals de wijn hiermee is bevallen, zo zijn uw chuleta's mee bevallen, Senora. Ik zal nu hier dicht bij het vuur gaan zitten en ik drink nog wat van uw wijn. Anna, breng een nieuwe fles wijn. Je hebt anders al genoeg gedronken, Ramon. Oeh, ah. ik haal. Uh, hoe lang woont u al in deze streek, senor Pardo? sinds ik uit Santander vertrok. De rest van mijn leven. De rest van uw leven. De manier waarop u dat zegt, impliceert een verhaal. Iets dat lang geleden gebeurd is. Iets van ingrijpende aard. Senor Banjev, niet alleen de gastheer dient zich te gedragen, maar ook de gast, ook al betaalt hij dan met goud. Oh, ik kan niet zeggen dat u de indruk maakt iemand te zijn die zich om maatschappelijke wellevendheid bekommerd. Maar dat is best wat mij betreft... ...want ook ik laat me daar niet al te veel aan gelegen liggen. Ja, ik geef toe dat mijn nieuwsgierigheid... ...in zekere opzicht onbehoorlijk is... ...maar aan de andere kant... ...ik heb ook een onbehoorlijk beroep. Al schrijf ik dan geen gedichten... ...ik schrijf romans. Senor Pardo... ...u moet mij uw verhaal vertellen. Het verhaal van uw leven. Ik ben geïntrigeerd... Zelfbeheersing is nooit een van mijn sterke kanten geweest. Maar natuurlijk, als je mijn nieuwsgierigheid u niet bevalt... ...dat u altijd vrij met de deur te wijzen, zelfs op dit uur van de nacht. Vertelt u mij uw verhaal? Of het nou een waar verhaal is, of niet? Kunt u zelf niets verzinnen? Ik zei u al, het is een onbehoorlijk beroep. Dievenwerk. Oh, ik wil u wel iets op de mouw spelen. Ik ben ervoor in de stemming. U maakt gebruik van stemmingen, senor Ibanez. Is dat uw talent? Daar komt het dikwijls op neer. Uh, geef die fles maar hier aan uh, en ga naar bed. Signori wilt u liever het verhaal van dat... van dat lied horen? Homo muerto cruel. Of misschien liever het verhaal van deze gitaar? Dat geeft niet. Het is één en hetzelfde verhaal. Ai. Het is niet moeilijk. Het is niet moeilijk om... Ik moet alleen maar even ontwaken uit deze kwade, eindeloze droom... om die stemmen weer te horen. Trumoer, het het gelachen. Ja. Zie, ik leef weer. Ik ben weer jong. Droom is het leven, want dit leven is de slaap. Het betriegelijke leven. De bedrieglijke slaap. La isla de sueño traidor. Maar het geeft niet. Ik neem met elke vorm van dagelijks leven genoegen zolang ik kan leven in mijn dromen. Ik droom over toen. Dat was leven. Nee, dat... Namen. Noem de namen Ramon. Noem namen. Nee. Sluit je ogen en laat de namen zichzelf noemen. Uf. Concha, Concepcion Antonio Ze is mijn zuster Ik ben haar broer Ramon Herinner jullie je nog? Kom hier zitten waar het rustig is Laat ik mijn gast even aan jullie voorstellen De gast van vanavond Hij is een dichter Juan Ibanje Hoe vaak moet ik je dat nog zeggen Pardo? Ik ben geen dichter u hebt een leuke jurk aan. Vindt u? Hij is nu uit de mode. En mogen wij ook wat wijn, Ramon? Zeker. Hier. Drink. Mm. Lekker? Mm -hmm. Hier, Antonio. Gaan we weer terug? Hmm? Wat? We zijn al terug, liefje. Nog even en je jurk is er zo goed als nieuw. Mama heeft een pas voor je gemaakt. Je wou er zo graag mooi uitzien als ik terugkwam met Pamplona met de zomervakantie. Oh, ik was zo nerveus. Ik had je beloofd dat je met me mee uit zou mogen. De eerste dag dat ik thuis was. Als ik geslaagd zou zijn voor mijn examen. Ik slaagde. Zo ontmoette je Ramon. Ramon? Mij, nee, Concha. Mij. Nee. Oh ja. Ik, ik was zo blij die avond. Zo opgewonden. Totdat... Totdat... Antonio. Wat? Wie is die man, Antonio? Wat zeg je, liefje? Welke man? Die daar. Die man met die zwarte mantel om daar in de hoek. Nee, nee, nee. Niet omkijk. Ik weet het niet, liefje. Waarom vraag je dat? Hij kijkt zo goed. Oh, oh, oh, Kansha, je bent zestien. Waarom denk je dat hij naar je kijkt? Een jaar geleden was je nog een klein meisje. En nu opeens ben je een jonge vrouw. Kijk als hij straks thuis komt, maar eens goed in de spiegel. Dan weet je waarom hij naar je kijkt. Je zal eraan moeten wennen. Het, het is de manier waarop hij kijkt. Ja, wat moet ik daar nou van zeggen? Misschien is het een priester... ...en bevalt het niet dat je hier bent. Misschien had ik je ook niet hiermee naartoe moeten nemen. Dit is geen plaats voor jou. Voor een priester dan wel? <laughs> Let niet meer op hem, lieverd. Ramon! Kijk, Concha, dat is Ramon. Ramon, hierheen! Ramon! Hij hoort je niet. Ik zal hem even gaan halen, wat denkt hij wel? Nee, nee, laat me niet alleen. Ah, maar, lieverd, wat zie je opeens bleek? Voel je niet goed? Jawel, maar, maar laat me nou niet alleen... Wat is er met je concept? Net was je nog zo vrolijk. Is het weer die man? Zal ik hem eens wat gaan zeggen? Nee, nee. Antonio! Moeten anderen mij vertellen dat jij hier bent? Oh, neem me niet kwalijk. Ik wist niet... Haha, uh... <laughs> Raman, Mag ik je voorstellen? Mijn zuster, Conception. Je... je zuster? Oh, jongen. Ik wist dat er vanavond iets heel bijzonders met me zou gebeuren. Ik voelde het. Alles was zo anders, zo nieuw. Maar dit... Dit had ik toch niet kunnen verwachten. Ik zie mijn beste vriend met een beeldschoon meisje. En wat zegt mijn beste vriend? Dit is mijn zusje. Ik zei mijn zuster. Concha, dit is Ramon Pardo. En ik waarschuw je vooruit. Geloof niet één van al zijn mooie praatjes, want hij is een bedrieger. <lacht> Ramon, ga zitten. Vertel me hoe het met je gaat. Het is alweer maanden geleden dat ik je voor het laatst heb gezien hoe het met me gaat. Antonio, een andere keer. Een andere keer zal ik je alles vertellen wat er te vertellen valt, maar niet nu. Een gitaar. Wie heeft er een gitaar voor mij? Ik voel de gitaar. Even nu. Ja, hier. Hier ja. staat de gitaar. Hou Geef op. Oh, ja. oh verschrikkelijk. Dat is beter. Dat is al beter. Stilte. Iedereen stil hier, anders kan Concha mij niet horen. En je moet me horen, Concha, want ik speel voor jou alleen. Geloof hem niet, konjac. Geloof hem niet. Daar moet de toon noemens les flow. Iren comunes of rne blanca. La llinga daven La ben My De, la De la Ik ken dat lied. Ja? Ken je het? Ken je het werkelijk? Weet je wat dat zeggen wil? Het is uit de combat en somnie. Het gevecht van de droom. Je moest je schamen, Ramon. Jij bent het die de bloemen doet ontbloeien. De lelie die je draagt had niet dat melkwitte licht... toen ze nog eenzaam zweefde boven het water van de vijver. Je wilt toch meer horen, Conchard? Zeg dat je meer wilt horen. Je, je hebt een mooie stem. Ik kan niet anders naar je luisteren. Zing! Tota una vida de parfum. Een heel levende in de geur, de kus van deze bloem. Tour resplendente lalium perles noires close die bloeit in het stille licht van je ogen. Si hages poète se de vloer. Ik wou dat ik voor jou de geur van die bloem kon zijn. donarme me kom hier naartoe, per la me Maan je geven zoals de lily doet. Sianes Martin, sianes Martin, sobrel Theopit. Inu saber, meimeslanit, ke al te kost voor es beide. Zeg het, koncha. Dan. dan zou het duister van de nacht verdwenen zijn. Want waar jij bent, daar is het altijd licht. Zelfs deze oude gitaar was onder de indruk. Hier hebben jullie hem terug, van wie is die eigenlijk? Nou, van wie is dit stuk brandhout? Eenmaal, andermaal? Van mij. Concha, is dat niet die man die... Het is mijn gitaar. Mag ik hem nu terug? <laughs> Alsjeblieft. Dank u. Wacht! Wie bent u? Hoe bedoelt u? Ik ben de eigenaar van deze gitaar. Betwist u mij mijn eigendom? Nee. Ik heb u hier nog nooit eerder gezien. Dat kan ik niet helpen, jongeman. En als we nu zo vriendelijk al zijn met deur te laten... Wacht! Kent een van jullie deze man? Nee. Dat is vreemd. Vreemd? Ja, ik ben hier vreemd. Als u dat bedoelt... Is dat een zonde? Mm. Senor, ik wil openhartig zijn. Er is iets dat me niet bevalt. Mijn optreden misschien? <laughs> mijn gezicht? Ach, u vindt mijn gezicht vreemd. Niet omdat u het nooit eerder hebt gezien, maar omdat mijn gezicht u onaangenaam is. <laughs> mijn vriend bedoelt dat u een uh, apart gezicht hebt. Hij, uh, hij maakt een studie van bijzondere gezichten. Antonio, wat heb je tegen deze senor? Misschien bevalt zijn gezicht ons niet, maar die oude gitaar beviel mij best... en deze senor was zo vriendelijk om hem aan mij te lenen. Hij speelde alsof de duivel ermee te maken had. <laughs> dat is te veel eer, jongeman. Te veel eer. Maar ik ben blij dat mijn gitaar u is bevallen. Het is lang geleden dat hij op de juiste wijze bespeeld werd. De, hoe bedoelt u? Kunt u zelf niet spelen? Ik kan spelen, ja. U kunt niet zingen? Uh, ik kan zingen. Dan wil ik u horen zingen. Ja, ik zou u graag eens horen zingen. Willen jullie deze senor niet eens horen zingen? Is dat een verzoek? Het is een verzoek, ja. Goed. Wat moet ik zingen? Ah, kan me niet schelen. Antonio, ik wil niet dat hij zingt. Wees gerust, Concha. Ramon weet wat hij doet. Hij wil hem alleen maar belachelijk maken. Kijk dan. Waar kan ik zitten? <laughs> niet hier. U kunt hier gaan zitten. Antonio! U staat uw plaats aan mij af? Hm. Zo zei het. Het lot is blind en schikt naar willekeur. Mijn lied is het lied van de dood. Ik wil het niet horen. Het is al begonnen, signorete. Antonio! Het is maar een liedje, Concha. Zo bij geloven ben je toch niet. Ik zal dicht bij je blijven. Oh, cruel. Tevreden dood. Te crowao porque tu atracción mi maljo ha robado hasta mi pasión. Als een dievende nacht heb je mijn geliefde weggestolen. No no quiero Ik wil niet langer leven want dit leven. Porque es als ik moet als ik Is het mogelijk meer pijn te lijden. Mijn hart is zo angstig en eenzaam hier, O Deos Torna Mia man. Parkas Marie. God, geef me mijn liefde, Parkas Marie. Warkes dit leven is te dood. vreemd. Ik zou durven zweren dat ik dat lied eerder heb gehoord. Lang geleden. Maar waar... Waar kan dat geweest zijn? Zeg dat niet, jongeman. Zeg dat niet. Maar ik weet het zeker. Ik kan me alleen niet meer herinneren waar... of wanneer. Laten we naar huis gaan, Antonio. Nee, nee, nee, wacht. Wat wilt u van mij drinken, vreemdeling? Hoe heet u? Ik wil wel iets van u drinken. Ik ga naar huis. Ach, Concha, dat lied, het intrigeert me. Ik, ik wil weten waar... Wat wilt u drinken? Gewoon een glas wijn, voordat ik ga. Nee, nee. U moet mij eerst vertellen... Concha, wacht. Je zusje wil naar huis, Antonio. Laat mij haar thuis brengen. Ach, kom nou, je vertrouwt je beste vriend toch wel. Ik breng haar naar huis en kom dan terug. Ondertussen kunnen jullie praten. Maar... maar... Het is niet ver, Antonio. Goed dan... Waarom bent u zo bezorgd om uw zuster, jongeman? man? Hij zal niet zo voorkomen. Nee? Ja. Vertelt u me! Wat moet ik vertellen? Dat lied: de Cruel. Signor Pardo. Signor Pardo. Eén moment. Hm? Huh? Wat wilt u, signor Ibanez? Waarom stoort u ons? U wilde mijn verhaal toch horen, het verhaal van dat lied, het verhaal van deze gitaar? En nu zult u het ook horen, of u wilt of niet. Neem een glas wijn. Drink, signor Ibanez. Drink. U hebt een bozaardige fantasie. Ik dacht wel dat u dat zou zeggen. U bent bang. Maar waarom zou u bang zijn, senor Ibanez? Het lot is blind, zei de vreemdelingen. Beschikt naar willekeur. Het is maar een verhaal, senor. Zomaar een verhaal. Ik, ik heb het koud. Hier. Sla mijn jas om je heen. Hmm. Wat heb je opeens een klein verschrikt gezichtje. Maar dat komt natuurlijk door die grote kraag. Geef mijn hand. Nee. Doe niet zo kinderachtig, Concha. Niemand ziet ons. Oh, wat is het donker op straat. We hadden hem niet alleen moeten laten. Wie niet? Antonio? Antonio kan best op zichzelf passen. Kom. Komt de maan? Zie je de maan? Ze ziet er een beetje mager uit vanavond. Heb ik niet mooi voor je gezongen? Huil je, Concha? Concha, je huilt. Kom hier. Je huivert zo. Wat, wat is het, Concha? Wat is het? Ik ben bang. Maar ik ben toch bij je. Als je wilt, zal ik altijd bij je blijven. Ik, je bent een bedrieger, zegt Antonio. Ik mag je mooie praatjes niet geloven. Denk je dat ik je bedrieg, Concha? Ja? Nee. Op het moment dat ik je zag, wist ik. Stel! Wist... Nu is de maan weer weg. Marchu à la luz de la luna, de sousombra sombra taman poos. Bij maanlicht volg ik je op je weg. Guinoa ten ma sombra. Dat Maar dit is niet de weg naar huis. Nee. Waar zijn we, Ramon? Alleen, Concha. Maar, Kijk me eh, aan. Nee. Ja. Je hebt Antonio beloofd. Wat heb ik hem beloofd? Je, je zou me naar huis brengen. Ik breng je naar huis, Concha. Ik breng je naar huis. Je zou me vertellen, vreemdeling. Je zou me vertellen... Oh, mijn hoofd is zo zwaar. Ik... Het is alsof alles beweegt. De wereld beweegt. Draait en draait. Er is iets dat ik heb vergeten. Ik, ik weet niet meer wat het is, maar het is erg belangrijk. Erg belangrijk. Waar ben ik, Vreemdeling. Waar ben ik? Hier staat je glas, Antonio. Dit is, is leeg. Zo. Nu is het weer vol. Ik, ik heb geen tijd, ik moet naar huis. Iedereen wil naar huis, Antonio. Mm. En iedereen is op weg naar huis. Maar er zijn er zeker drie vanavond die hun huis niet zullen bereiken. Mm. Drink. Wat bedoelt u? Oh, niets, niets, niets. Je bedoelt iets? Nee, drink. Nee, ik wil niet meer drinken. Concha. Concha was bang van je. Je, je keek zo vreemd, zei ze. Ja, zij had voorgevoelens. Waarom keek je zo naar haar? Ja, dat vraag ik me nu ook af, Antonio. Ik had me bijna vergist. Ik wist nog niet dat ik jou moest hebben. Totdat je mij je plaats afstond natuurlijk. Ik dacht dat ik voor haar hier gekomen was. Hm. Maar het verhaal is veel mooier zo. Waar is iedereen? Weg, Antonio, weg. Is het sluitingstijd? Uh, ja, zo zou je het kunnen noemen. Dan, dan ga ik oh, Waar oh, wou goed. jij heen? Naar buiten. <laughs> ja, is goed. Doe dat. Nachtlucht zal je goed doen. Antonio, als jij hier buiten komt, mm. luister je, Antonio. Ja, ik luister. En loop dan de dorp uit. Maar als je eenmaal buiten terug bent, ja? slaat dat niet de weg naar huis, maar neem de andere weg. Welke weg? De weg die zij hebben genomen. Uh, welke weg hebben zij genomen? Naar de beek. Wie zijn zij? Oh, moet ik je dat nog vertellen? Nee. Nee. volg het maanlicht Antonio volg het maanlicht ik blijf je wachten ja ik blijf je wachten Antonio? Ja, onmiskenbaar. Wat moeten we doen? Hij zal ons vinden. Ja, hij zal ons vinden. Concha, Antonio! We zijn hier! Ik dacht, ik dacht dat je haar naar huis zou brengen. Dat dacht ik ook. Het is anders gelopen. Antonio! Ben ik te laat? Antonio! Stel je niet aan, Antonio. Er is niets gebeurd. Je bent dronken. Jij had me beloofd. Ik hou van haar. Dan had je je woord gehouden. Zie je dit mes, Ramon? Ik hoop dat jij weet wat je doet. Bedrieger. Wie heb ik bedrogen. Ik hou van haar. Oh, nee. Laat dat mes los, Nee. Niet voordat het in jouw lichaam zit. Mijn verrader. Niet doen. Oh, niet doen. Nee. Nee. Bloed. Bloed. Oh. Waar is dat mes? Oh. Kom, Concha, hij is alleen maar gevallen. Waar is dat mes? Hier, hier, hier Ramon. Hier, Antonio. Waar? Uh. Nee, die man in het café, Ramon. Oh, hoe werd te kruel? Ik wist niet, ik wist niet. Concha. Nee, nee. Houd niet om mij. Vind die man, Ramon? Vind die man? Maar vind die man, Ramon? Uh, uh, uh. Die. Antonio. Die maan, volg het man dicht. Zei ja, het maanlicht voor me uitging. Hoe zou ik jullie anders ooit hebben kunnen vinden? 26 ben ik geworden. Ik herkende die muziek, maar het was geen herkenning. Dat was. Mijn voorgevoel. Ik zei het toch, Antonio. Ik zei het toch. Wat, wat doet het er nu nog toe? Oh, Ramon zal hem vinden. Dag, lief zusje van me. Geef me een kus. Oh, oh, oh. adiós ah -huh. Mij. Zie je dit mes? <laughs> ja. En ik zie bloed. Nu is het jouw beurt, vreemdeling. Is hij dood? Het was een ongeluk. Een ongeluk? Wat doet het toe? Hij is dood. Dan kan ik gaan. Oh nee! Wat wil jij, Ramon? Verwacht je bloed in mijn lichaam te vinden? Wil je mij kwetsen met dat ding? Ach, wees toch wijzer? Wie ben jij? Raad eens. Wie? ben ik. Zo. Het is mijn tijd. Je komt er niet langs. Hij stond zijn plaats af. Aan mij, Ramon. En jij? <laughs> jij hebt op mijn gitaar gespeeld. Jij hebt een liefdeslied gezongen. Het verhaal is voltooid. Wat wil je van mij? Een verklaring? Hier. Ramon Pardo is mijn gitaar. Ik schenk je mijn gitaar. Van u aan is jouw liefdeslied het lied van de dood. Wees verstandig, maak je uit de voeten. De politie gelooft niet in sprookjes. Adios. Dit mes zal ik meenemen. Pardo. Senor Pardo. Stil. Ze slaapt. Ze is zo moe, haar ogen vallen toe. Daarom het doen, noem het slecht verloren. Iedereen komt wonen, I'm Jij bent het, die de bloemen doet ontbloeien. De lelie die je draagt had niet dat melkwitte licht... toen ze nog eenzaam zweefde boven het water van de vijver. Ik wou dat ik voor jou de geur van die bloem kon zijn. Aan je geven zoals de lelie doet. Slaap, liefst, Slaap. Om dan te verwelken. Te verwelken aan je borst. Dan zou het duister van de nacht verdwenen zijn... Waar jij bent... Daar is het altijd licht. Waar is ze, Pardo? Hier. Ze slaapt. Waar, Pardo? Stil. Hoe zou ik dat kunnen weten? Dood misschien. Ik ben gevlucht. Ik weet niet waar ze is gebleven... Het is al oud geworden zijn, net als ik, en lelijk... Nee. Nee, dat heb ik niet gezegd, liefste. Dat heb ik niet gezegd. Slaap maar. Slaap. La isla del sueño traidor. Wie was die man? Die man? <laughs> een veranderlijk man. Steeds weer een ander... En dat is zijn gitaar. Dit is zijn gitaar. En hij zong dat lied. Hij zong om Cruel. U hoorde het hem zingen. Ja. En u hoorde het mij zingen. Hoe kon ik weten dat u dat u daar buiten stond en dat u zou denken dat u meende te herkennen? Het, het wordt al licht buiten. Wat doe je, Banyes? Ik open de luik zodat al jouw geesten spooken en verschijningen verdwijnen. Je bent gek, Pardo. Je bent gek. Mogelijk. Maar daar heb ik geen last van. Nog wat wijn, senor Ibanje? U wilde een verhaal horen. Wel, u hebt een verhaal gehoord. Je hebt me wat op de mouw gespeld. Natuurlijk. Daar vroeg u toch om. Het was allemaal verzonnen. Ja. Wil ik nog wat voor u zingen? Dat liedje waar u om vroeg? werd ik cruel? Nee, dank u. Ik ga naar bed. Doet u dat? Doet u dat? Wekt u mij als mijn koetsier komt? Ik heb haast om hier weg te komen. Begrijpelijk. Wel te rusten, Pardo. Wel te rusten, signori Bagnet. Zegt een mooie dag ja, Een paar uur rijden, zei hij Ik heb de hele nacht op de rug van het paard gezeten Oh, een kramp man, een kramp Ja, u zal wel moe zijn Gaat u toch zitten Ja, ja dank, u, dank u Koffie Nou, graag Ik heb geklopt, maar hij geeft geen antwoord Hij is erg laat naar bed gegaan Dat zal wel ja, ik ga wel even. Welke deur is het? De eerste, boven aan de trap. Uh, uh. <truimert> Signori Señor oh, Ibantes Señor Ibantes Señor Ibantes Señor Ibantes Señor Ibantes Señor Ibantes Señor muerte cruel Te crué porque tu traición me machó a mi pasión No quiero vivir sin él porque es morir porque es morir porque es morir See Luister naar het eiland van de verraderlijke slaap, La isla del Sueño Traidor, het verhaal bij een Spaanse gravure uit de 19e eeuw, geschreven door André Karten. De rol van Ramon Pardo werd gespeeld door Hans Kassenbarg, Anna zijn vrouw, Nora Boerman, Ibanev, Ferenc Snijders, José zijn knecht, Jos van Turenhout. Concha, Els Buitendijk, Antonio haar broer, Erik Plooyer. De vreemdeling Paul Deen De liederen op teksten van Periquet, Ganes, Campo Amor en een koppla uit Murcia werden gecomponeerd door Paul Christian van Westering en uitgevoerd door Hans Karsenbarg en Paul Deen Zang en Julian Coco Gitaar Technische verzorging Dix Leeman en André Dubois Regie Johan Bolder